Het kabinet gaat nog even geen 2G invoeren. Wilden ze wel, dan zou je een evenement bijvoorbeeld niet meer inkomen door te testen. Maar alleen nog met een volledige vaccinatie of het bewijs dat je hersteld bent van corona. Heel gevoelig onderwerp. Verslaggever Albert Bos op de Haagse redactie. Nou, de jongen noemt een paar redenen in zijn kamerbrief. Bijvoorbeeld de nieuwe varianten die is gevonden. Maar ook de huidige besmettingscijfers. Die zijn veel te hoog volgens het kabinet om over te gaan op dat 2G. Maar wat hier natuurlijk vooral bij speelt is de politieke steun. Het was maar de vraag of dat 2G plan. Het was omstreden, ook in de Tweede Kamer, of dat wel een meerderheid zou kunnen krijgen. Een besluit over 2G wordt nu doorgeschoven naar januari volgend jaar. Een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries hield hem al een hele tijd in de gaten. Het Openbaar Ministerie zegt dat er meer beelden zijn opgedoken van Kamil E. Die rondhangt bij de studio van RTL Boulevard in Amsterdam. Hij wordt gezien als de verkenner. Een andere verdachte, de Lano G, zou Peter R. de Vries hebben doodgeschoten. Spotify heeft honderden comedyshows offline gehaald. Van bijvoorbeeld Kevin Hart, John Mulaney en Tiffany Haddish. De comedians willen dat Spotify ze niet alleen betaalt voor de uitvoering... maar ook voor het schrijven van de teksten. Ze zeggen dat Spotify ze alleen maar verder onder druk zet... nu er zoveel shows offline zijn gehaald. En in ons land zijn de laatste tijd best veel incidenten geweest met voetbalsupporters... die met dingen gooien of na afloop van een wedstrijd gaan rellen. In België gebeurde gisteren ook iets bijzonders. Tijdens de wedstrijd tussen stadsgenoten Antwerpen en Beerschot... Renden een hoelik in het veld op na een flinke splint een stuk brandend vuurwerk het uitvak in te gooien. Deze supporters vierden het alsof er was gescoord. De wedstrijd werd een tijd stilgelegd en de vuurwerkgooier is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag moet vandaag voor de rechter komen. Het weer. Het is droog en een graad of vier vanmiddag. Tegen de avond komen er wel meer buien aan met kans op natte sneeuw of gewone sneeuw. Morgen af en toe zon en 5 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Na A9 Amstelveen richting Alkmaar heeft 3 kilometer file tussen Akersloot en Knoop het Kooimeer. De N242 Alkmaar Middenmeer is dicht bij Knoop het Kooimeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Rainbow Radio Zandvoort. Je luistert naar Rainbow Radio Zandvoort, top 52, met Vrouw Zeven 7 dagen maandag, achter elkaar aan. Elf maanden herfst en elke dag volle maan. Elton John Every place I've ever been, I'm going to, <makes noise> 43 Everyone is gay a great big world If you're gay, then you're gay Don't pretend that you're straight You could be who you are any day of the week You are unlike the others So strong and unique We're all with you If you're straight, well that's great You can help procreate and make gay gay then you're gay if you're straight well that's great if you in fear Heroes Peter Gabriel will keep us together We can be them forever and ever We can be heroes 42, Pieter Gabriel. Nog een keertje. Nummer 42, Peter Gabriel. Ja. Met een prachtige ingetogen versie van Heroes. Natuurlijk oorspronkelijk van David Bowie. David Bowie, inderdaad. Dat staat versie, er volgens ja. mij ja. verderop op de lijst. die staat, die staat ver, <laughs> de, de, de, ook een versie van dit nummer, staat verderop in de lijst. Ja. Uh, maar dit, uh, deze uitvoering van Pieter Gabriel vind ik toch wel echt zeker in mijn top 3 passen. Uh, zeker de manier waarop hij is uitgevoerd, de tekst komt echt meer binnen. Ik denk dat mensen dat thuis ook horen en uh, ja natuurlijk gewoon de instrumentale ondersteuning is ook weer uh, op een andere manier dan het nummer wat we straks gaan horen van uh, David Bowie. Ja. ja, prachtig. Ja, inderdaad. En daarvoor um, uh, a great big world met everyone is gay. Ja, ja, heb je precies. film gezien? Nou ja, ja. Ik, nee, ja de ja. film uh, The Greatest Showman ja. on Earth. Ja, ja. ja, ja natuurlijk. Dat is dan een, ja. Toch wel eigenlijk een icoon. en uh, Ja, dat hebben we gezien. Dan, uh, de komende kerstdagen zijn prima Aanrader. geschikt voor om Absoluut. hem um, om te gaan kijken. Zeker. Ja. En daarmee uh, welkom in het uh, tweede uur van de Rainbow Radio Top, de regenboog top 52. Ja, ja. Ja. Tweede uur alweer. Ja, dat betekent dat we gaan aftellen van uh, nummer 42... helemaal naar nummer 31. Um, uh, 33. Zeker? 33, ja. ja. Het is niet zo net als vorig jaar dat we zeg maar de tien... Uh, nee, zeg maar, nee, dat is niet gelukt. Nee. Nee. Nee. nee, en dat komt doordat er gewoon lekkere verzoeknummers tussen ja, uh, zijn geslaagd. Uh, ja, precies. Oh, en natuurlijk kletsen. Zo meteen hebben we een uh, eerste <laughs> verzoeknummer... Uh, naar een uh, prachtige hit op wederom van Mathilde Santing met Wonderful Life. En uh, ik weet nog uh, dat ze dat zong in uh, 1998 tijdens de uh, uh, Gay Games in, uh, in Nederland. Waarvan Amsterdam overigens nu weer bezig is om dat proberen weer naar, uh, naar Nederland toe te halen. Nou, um, en ze kwam destijds op in een prachtige, enorme, mooie, gele jurk uh, met enorm veel meters zijde erachteraan. En um, ja, de, de stichting van de Gay Games was op dat moment failliet. En uh, nou, er was een soort van, uh, hoe noem je dat... Uh, uh, hoeveel heeft die jurk dan gekost? Hoeveel heeft die jurk dan gekost? Zou men in die, die zijde hebben gezeten, ja. inderdaad. Dus, uh, maar dat bleek het dus toch niet zo te zijn. Dat had een heel ander verhaal. En daarmee kunnen we toch gewoon rustig... met een opgelucht hart luisteren naar Mathilde Santing met... Oh, wonderful, wonderful Life. komt ie. Nummer 41. Wonderful Life. Mathilde Santing. was dus Mathilde Santing met Wonderful Life. Het volgende nummer is een verzoeknummer. We weten niet van wie, want er is geen naam bijgegeven en geen verhaal. Maar het is Joe Jackson met Real Man.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 En dat was Joe Jackson, uh, The Real Man. Uh, verzoeknummer van uh, even een onbekende uh, luisteraar, om het, uh, om het zo maar te zeggen. En uh, mm. we hebben dus geen idee wat zeg maar, nee. het verhaal achter deze plaat is. Maar ja. we hebben er zelf wel een verhaal bij. Want uh, dit nummer uh, dat uit 1992 uitkomt, van het album Night and Day, is een uh, wereldwijd succes. En um, het gaat uh, over de echte man die zich onderscheidt. Hij onderscheidt zich van homo's, van lelijke mannen, slappe mannen... slecht geklede mannen, ongemanierde mannen. En het nummer wordt eigenlijk, zoals je aan het eind hoort... begint heel mooi en subtiel en dergelijke... maar aan het eind wel confronterend met... What's a man mean? Kill all the blacks, kill all the rats. And if there's a war between sexes, there will be no people left. Ja, Joe yeah. Jackson zei dat het destijds ging over zeg maar, het gevecht tussen... Um, de mannen en de vrouwen. Ja. Uh, maar het is wel degelijk een uh, commentaar geweest... op zeg maar, uh, het gedrag van uh, de homocultuur in de 1980. En, uh, dus nou ja, we hebben hem gedraaid. Ja. Um, Want het was een verzoek. Het was een verzoek, was een verzoek. inderdaad. En, uh, nou ja, he, maar we wij, vinden de tekst nogal twijfelachtig. Precies, laten, <laughs> ja. laten we daar inderdaad ja. eventjes over hebben. Uh, jij wilde daar nog eventjes op aanvullen... dat het sowieso vandaag de dag twijfelachtig is. Nou ja, de, de, de, de, ik denk daar meteen aan van, we worden continu gedrukt op ons gender, zeg maar, in de maatschappij. En dit nummer, dat zegt letterlijk eigenlijk dat niemand anders mag bestaan, behalve het uh, arische ras. Of hij beschrijft dan het gevecht daartussen. Maar ik denk, volgens mij bestaat dat gevecht nauwelijks, vanaf die andere kant tenminste. Het is juist uh, de minderheid die altijd moet uh, vechten tegen de meerderheid. En ik denk nou niet per se de real man waar Joe Jackson hier over zingt, uh, per se in de minderheid is. Nee. Zeker niet in Europa of in Amerika ook niet. Uh, de, de, hoewel dat vroeger natuurlijk wel anders was. Maar uh, de, de, ik, ik begrijp het nummer eigenlijk niet zo. En ik begrijp het zeker niet in de tijdgeest van de jaren 90. Uh, ik, ik zou hem eerder misschien nu begrijpen. Omdat het nu zijn sowieso de discussies uh, flink gepolariseerd. Maar ik begrijp hem niet echt. Nee, en daarom uh, gaan we daar eens even wat verder onderzoek naar doen. Want het is leuk om zo'n nummer dan uit te pluizen. Hè, ja. waar, waar dat dan de, precies vandaan komt. Uh, we gaan er even iets uh, lekkers tegenover zetten. Namelijk gewoon King met Years and Years. Yes. Nummer 40. Years and Years. King. 39 Domino, Jesse J Samen. Alsof we niet konnen, alsof we niet mocht. Maar iets dat zo goed voelt: kan er niet fout zijn, kan er niet fout zijn. ...moet zo zijn. Wie zal het zeggen? Wie kent geen twijfel? Wie gaat vertellen... ...hoe het eigenlijk moet? Wie durft zo stellig... ...een oordeel te vellen? Over een ander... ...hoe die is... ...wat die doet? so fij? Right. Denken, zie je ze kijken, ze denken van alles, maar hebben het mis. Ze zouden zo graag het ook een keer voelen, maar het is ijver. Zijn. Dat het zo goed voelt, kan het er niet fout zijn, wat zo goed voelt, zo heerlijk zo fijn. Dat moet zo zijn, dat moet zo zijn. Het was een verzoekje, want het was dus niet in de lijst. Een mooi nummer van de dijk. Iets zo goed ja, ja. en heel toepasselijk. Prachtige tekst Toch? inderdaad. Ja, ja Zeker, uh, mooi. Uh, ja, en ook geen, uh, geen verhaal nee, erbij. Nee, geen verhaal, verhaal een lekker, erbij. Een, nee, bezoekje, uh, verzoeknummer, en, uh, ja. maar geen verhaal erbij. Ja. Maakt het mysterieus, maar des Ja. niet minder mooi. <laughs> nee, <natuurlijk>. dus, uh, <laughs> ja, zeker. Ja, en dan uh, uh, een ja. volgende nummer natuurlijk. En, Jouw nummer, uh, nummer één. Mijn, mijn nummer, nummer één. Plaat, Hotel, ja vertel. Ja. Wat, wat heb je um, met dit ja, Shancu, uh, McRoy met uh, Birth of a New Age. En uh, prachtige inzending voor het Eurovisie Songfestival. Jammer genoeg, uh, denk ik, door veel mensen niet begrepen waar de tekst over gaat. Nee. Of misschien daar weer eigen gedachten bij. Um, maar ja... Prachtig, prachtig, nummer die natuurlijk gaat over het, het opstaan en voor jezelf uit kunnen komen. En eigenlijk ook um, hiermee een, een nieuwe era beginnen, een nieuwe tijdsperiode. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik zat dus inderdaad te twijfelen tussen uh, let's have a kiki Of we nou gewoon lekker een partiesfeertje zouden doen. Of maar ik dacht van nou, als ik nou zeg maar zo, aan het einde van het jaar iets mee wil geven, um, dan gaat het voor mij hierover. Dat er toch letterlijk en figuurlijk in de hele wereld in een soort van beweging zijn, birth of a new age. Hè? Um, het gaat over woke, over uh, dat we met elkaar uh, bezig zijn om, om ons te herijken in wie we zijn en dat we met elkaar moeten samenleven. En niet alleen met elkaar moeten samenleven, maar ook met de natuur, ja. die ons natuurlijk niet op de een of andere manier gewoon om de oren slaat. Um, duurzaamheid en dergelijke. Dus, Laten we dit prachtige nummer van Jean-Curie McRoy uh, uh, gebruiken als een soort inspiratiebron voor de toekomst. En niet vanaf morgen, hè? maar vanaf, vanaf. Morgen. onmiddellijk. Ja, precies. Ja. Nummer. Ja. Heel fijn dat het absoluut. erin staat. Ja, ja ik ben echt heel blij dat hij erin staat. En we gaan gelijk door naar een ander verzoeknummer. Ja, inderdaad. Nou ja, verzoeknummer, in ieder geval, hij, hij was natuurlijk in de lijst. Ja. He, er is opgestemd. gestemd Precies, er is opgestemd inderdaad. De oh, nee, toevallige ja, ja, toevallig ja, ja. Ja, het iemand hier die, uh, uh, waar, Het is jouw Het is mijn nummer, nummer 1. 1. Nou, ja, ja, als, ik er, als ik er eentje moet kiezen, uh, is dat nummer 1 of nummer 37. Uh, vrouwtje met onbezonnen. Nou, de titel zegt het al een beetje. Onbezonnen gaat over de jaren... Uh, nou ja, dat, dat je kind bent onder de twaalf en dat je nog geen besef hebt van de buitenwereld eigenlijk en wat die allemaal over jouzelf zou kunnen vinden. En vanaf een bepaalde leeftijd ga je dat natuurlijk wel krijgen. Tot uh, misschien het uh, irritant staan toe dat je, je continu aantrekt van de buitenwereld. En dit nummer gaat erover dat je dat onbezonnen gevoel letterlijk dus eigenlijk altijd zou willen hebben. En het is een mooi nummer van een opkomend artiest, begin 2020 begonnen. Uh, afgelopen week nog. Uitgeroepen tot song van het jaar met een ander nummer van vrouwje, Maar hier dus onbezonnen nummer 37 van deze top 52. Nummer 37. Onbezonnen. vrouwje.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 het komt wel weer Ik droomde nog geen kleur het leven was stabiel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 It will come again Number 36 It's a Sin Elton John with Years and Years I've never been everywhere I'm going to. It's a sin. I'm talking about how to be so. Nummer 35 Don't Start Now Dua Lipa If you don't see me, did a full Crazy Thinking about the way I the change me Oh Do mm -hmm. Lippa met Don't Start Now op nummer 16 uh, wou ik zeggen. Maar dat is muziek. 35. Ja. 35. Ik zet even de verkeerde kolom ja. te lezen. Ja. En daarvoor Elton John um, met It's a Sin en Years and Years. Oorspronkelijk uitgebracht door de Pet Shop Boys in 2009 alweer. Maar nu graag populair natuurlijk vanwege de serie... Die op onder andere VPRO wordt, uh, wordt uitgezonden. Prachtige ja. indrukken in mm -mm. serie trouwens. Zeker. Ja. Hey, nou, we, we, tijd voor een uh, verzoeknummer. Ja. En uh, uh, van onze eigen Mirko. Ja. Ik ik, vertel eens. Ja, ik, ik hoop dat jullie het kunnen doorstaan, laat ik het zo zeggen. Het is een, een nogal onbekend genre in Nederland. Maar dit is, dit is dan hyperpop, heet dat. En in, in Amerika heb je een hele grote alternatieve LBTI of, of regenboogclub scene, zeg maar. En uh, eigenlijk is hyperpop echt een genre wat daaruit voortkomt op dit moment. En een van de twee van de makers van deze, van deze groep zeg maar, dat is ook transgender. En dat zie je eigenlijk in heel dat genre. Dus ik dacht, het is toch wel heel leuk om dat toe te, vo uh, te voegen, ondanks dat het misschien niet helemaal iedereen smaak is. Dus uh, ja, ja laten we voor degenen die denken, nou, ik lust nu wel een kopje koffie. <laughs> ja, ja, ja, dat is nu een goed moment. Dat is nu een goed moment. We zijn nieuwsgierig. Nou, we gaan het doen. Ja. You little piss baby. You think you're so fucking cool, huh? You think you're so fucking tough? You talk a lot of big game for someone in such a small truck. Aw, oh, look at those arms. Your arms look so fucking cute, they look like little cigarettes. I bet I could smoke you, I could roast you, and then you'd love it. You'd text me, I love you, and then I'd fucking toast you. with <laughs> I'm trying to get it, right, it on, I tried it all before I decided once again I'm better off alone <laughs> 34 Wij zijn twee vrienden Danny Christiaan Supilami, aardig beest Al ben je ver van huis Zo waar als ik Gust Vlater heet Bij mij voel jij je thuis Zeg, Gust, dat is Fideel Dat vind ik crimineel Wij zijn twee vrienden Jij en ik Twee dikke vrienden Jij en ik Wij blijven bij elkaar, al worden we meer dan honderd jaar. Wij blijven vrienden tot onze laatste snik. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, oeba, oeba, oeba, hop. Hoeba, hoeba, hop, hop, Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, hoeba, hop, hop, oeba, oeba, oeba, hop. hop. We samen en paraport. Ook al ben ik ver van huis, sta ik toch vaak te kijken hoe de mensen bij jou thuis veel op apen lijken. Maar supilami, aardig beest, je hebt een scherpe blik. Het waarste hier van de apen en de grootste, dat ben ik. Als je soms vooraf, Je blijft een leuke knap Wij zijn twee vrienden Jij en ik Twee dikke vrienden Jij en ik Wij blijven altijd bij elkaar Al worden we meer dan honderd jaar Wij blijven vrienden Tot onze laatste snik Hooba, hooba, hooba, hop, hop Hop, hoeba hop, hop, hop, wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hooba, hooba, hooba, hop, hop, hop, hooba, hooba, hooba, hooba, hop, hop, hop, wij vormen samen een hooba, hooba, hooba, hooba, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop, hoeba, hoeba, Wij vormen samen een parapaard. Nummer 33. Allemaal angst. Robert Long. Hopla! Als je fruit eet, krijg je wormen, want veel wassen wordt je kaal. En als straks de bom zal vallen, nou dan gaan we allemaal. Kattenharen zijn vergiftig, geef geen zoentjes aan. Een keer nooit je rug toe naar een homo, want dan zit hij aan je kont. Negers zijn heel vaak gevaarlijk met een mes of een pistool. En kijk ook maar uit voor joden, ook al spelen ze een mooi viool. En dat is allemaal angst, allemaal angst. De allergrootste schreeuwers zijn dikwijls het bangst. En als er ooit iets gebeurt, nou, dan moet het zo wezen. Wie het meeste angst heeft, heeft vaak het minste vrezen. Biduwa, Wat? Wat? Als je schil kijkt en de klok slaat, blijf je heel je leven schil. Als je zout worst, krijg je ruzie en betaal ik niet te veel. Loop nooit onder langs een ladder en op wijze staat een jaar in onderbomen. Staan bij levens een gevaar. Als je ouder wordt, dan komt vanzelf de generatie kloof. En wie vloekt, gaat naar de hel van masturbatie, wordt je doof. Wat? Van masturbatie word je doof.